5 uur, het NOS Journaal, Jeroen Tjepkama. Klein vliegtuig neergestort, vier inzittenden zwaar gewond. Weinig doorstroming in sociale huursector. Kraaitjek en Bertens uitgeschakeld op Roland Garros. Het vliegtuigje dat een paar uur vermist is geweest, is gevonden. De kustwacht heeft het wrak op een landtong ontdekt... ten westen van de Tweede Maasvlakte. Aan boord van de e-motorige Cessna waren vier mensen. Ze zijn zwaar gewond. Met een helikopter worden reddingswerkers ter plekke gebracht. Ook zijn schepen van de kustwacht en marine onderweg. De Cessna was op weg van arnhem naar Rotterdam. De luchtverkeersleiding verloor iets na twaalf uur het contact met het toestel... dat vermoedelijk in problemen is gekomen door plotseling opkomende zeemist.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 Een Oekraïns lid van het Internationaal Olympisch Comité is opgestapt... na beschuldigingen dat hij corrupt zou zijn. In een reportage van de BBC was vorige week te zien... dat hij bereid was om 100 kaartjes voor de Olympische Spelen te verkopen... aan een zwarthandelaar. De handelaar was een BBC-journalist die een undercover-reportage maakte. In eerste instantie deed Yoscelin Geraschenko de zaak nog af als een grap.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 Morgen komen Robin Haase en Aranska Rus in actie in Parijs. Het weer, volop zon. Alleen op de stranden kan dus mist voorkomen. De temperatuur ligt in Binnenland rond de, tussen 22 en 25 graden aan zee. is het koeler, mogelijk dat er in het oosten en zuidoosten nog een bui valt. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, bij maximaal tussen 14 graden aan zee en 20 in Limburg. ANRB-verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... staat file tussen Voorthuizen en Hoeveelaken. 4 kilometer na een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Het is behoorlijk druk op de A28. Zollen richting Utrecht. Langzaam rijden en stilstaan tussen de afrit Ermelo... en strand Nulde, 7 kilometer... De N9 vanuit Den Helder tussen Schoorl en Bergen, 2 kilometer. Verkeer vanuit Zeeland staat vast op de N59 richting de Randstad... bij Zierikzee, 3 kilometer. En een stuk verderop in Zuid-Holland tussen Oude Tongen... en Knopend Hellegadsplein, 4 kilometer. Mijn bedrijf gaat reorganiseren. Wat betekent dit voor mij? Wordt mijn reiskostenvergoeding nu afgeschaft? Hoe zit dat precies? Ik wil graag in de ondernemingsraad.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 Radio Lucella Carrasso. Goedemiddag, 7 minuten over 5. Drie dagen na het bloedbad in de Syrische stad Hula komt de internationale gemeenschap in beweging. Dat wil zeggen, de 15 lidstaten van de VN-veiligheidsraad... veroordelen unaniem dit bloedbad. Ook de grote bondgenoot van Syrië, Rusland. Toch relativeert de Russische minister van Buitenlandse Zaken nu wel een beetje. Correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, op wat voor manier doet hij dat? Nou, uh, Sergej Lavrov die wil in ieder geval niet zo ver gaan... door te zeggen dat hij de verantwoordelijkheid bij de Syrische regime legt. Hij heeft gezegd...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 Als we die kanttekening meenemen van, uh, van die minister van Buitenlandse Zaken... wat is denk je de reden dat Rusland nu opeens wel een veroordeling steunt tegen het regime? Ja, ik denk dat ze in het Kremlin zo langzamerhand uh, ook wel inzien... dat ze niet eeuwig door kunnen blijven gaan met het steunen van Assad... maar simpelweg omdat ze daar zelf te veel last van zullen krijgen op de langere termijn. Rusland heeft hele grote belangen in uh, Syrië. Handelsbelangen, exporteren heel veel wapens. hebben allerlei lucratieve deals daar die ze natuurlijk veilig willen stellen. En als je al je kaarten op Assad wil blijven zetten... dan loop je natuurlijk het gevaar dat als hij op een gegeven moment verdwijnt... dat alles in elkaar stort. Dat hebbende hebben ze ook vandaag gezegd, Lavrov... dat ze toch het moeilijk voorstelbaar zien een Syrië zonder Assad. Dus het is ook weer niet zo dat ze helemaal hun handen van Assad aftrekken. Maar ze zijn tot het inzicht gekomen dat ze wel iets moeten... en dat is dan dat iets is in dit geval meestemmen met de Veiligheidsraad. En hoe ze het verder willen gaan aanpakken. Ik denk dat ze daar in het Kremlin nog niet helemaal uit zijn. Ze zeggen dat ze het plan van Kofi Annan steunen. Dan is er ook een plan dat heet de Jemenski-variant in het Russisch en ook de Amerikanen schijnen het zo te noemen, waarbij, waarmee Obama eerder kwam, waarbij voorgesteld wordt dat president Assad vrijwillig min of meer plaats zou maken voor een vervanger. Maar ook daar zijn de Russen nog niet uit of ze het plan van de Amerikanen nou wel willen gaan steunen. Want ja, dan gaan de Amerikanen er natuurlijk vandoor met de eer. Dus ik denk dat alles bij elkaar, dat de Russen het gewoon niet helemaal weten... hoe ze verder hun strategie moeten gaan bepalen met uh, wat betreft Syrië. Kisha Hekster hoorde u vanuit Moskou. En na half zes dan praten we met Maurits Berger over de strijd in Syrië. Het aantal sociale huurwoningen dat vrijkomt in Nederland neemt nog steeds af. Vooral starters, senioren en gezinnen hebben het moeilijk om aan een geschikte woning te komen. Rena Breed woont met haar man en twee zoons van 9 en 11 jaar al jaren op een twee-kamer appartement. Krapjes dus. Hallo, kom boven. Goedemiddag, kom kom goedemiddag. Het is een hele...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 Goedemiddag. Ja, zij concurreert, rena Breed, met honderden anderen voor uh, meer geld kleiner te wonen. En zij is dus geen uitzondering? Nee, dat komt heel veel voor. We zien de, wat wij noemen de mutatie, dus de doorstroming in de huurwoningmarkt... die zien we helemaal teruglopen en naar beneden gaan. Dus mensen verhuizen niet meer. En waar komt dat door? Nou, dat komt eigenlijk door twee dingen. Het komt door het rare huursysteem waarbij... Uh, tegen aanloopt dat mensen die al heel lang huizen huren, daar relatief lage huur voor betalen. Mensen die een huis net nieuw krijgen, veel meer gaan betalen. Waardoor mensen dus eigenlijk niet meer worden geprikkeld om te verhuizen, want dan gaan ze veel meer betalen. Dan dus moeten ze een enorme sprong maken met hun ja, huur. Ja, dus dat systeem zou je moeten veranderen. En de tweede oorzaak is dat wij worden gedwongen om veel huizen te verkopen. Dat heeft te maken met het inflatievolgend huurbeleid. De huren kunnen niet meer dan inflatie omhoog. En als je kosten sneller stijgen, wat de laatste jaren het geval geweest is... ...je bouwkosten, je loonkosten, dan moet je dus huizen gaan verkopen. En Dan moet je meer verkopen dan dat je nieuw kan bouwen. Dan krijg je dus tekort. Ja, dat is de posi positie van de woningcorporaties. Ja. En wat zou je nu kunnen doen? Nou, dat hebben we samen Vorige met... Vorige week, de... hè, volgens, volgens mij, was er ja, een heel plan. Ja, ja, ja, de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, dat zijn alle huurders uh, eigenlijk... ...en de makelaarsorganisatie en edes... We hebben gezegd, je moet eigenlijk de hele woningmarkt moet je aanpakken. Op de koopmarkt moet je in dertig jaar lang in hele kleine stapjes de hypotheekrente gaan uh, afbouwen. Het geld wat je daarmee overhoudt als rijk, dat moet je direct teruggeven aan de mensen zelf. Zodat ze minder belasting gaan betalen. Dan krijgen ze ook meer koopkracht. Dat geldt ook voor huurders. Wat je dan kan doen, is de huren verhogen. En dat ga je slim doen. Dus huren die laag zijn in vergelijking tot de kwaliteit van de woning... Die ga je wat sneller omhoog doen en huren die al duur zijn in vergelijking tot de kwaliteit van de woning, die ga je nauwelijks verhogen. Nou, dan zie je dus dat er een betere relatie tussen de prijs en de kwaliteit komt. En, en helpt dat dan mevrouw Breed? Nou, op dit moment natuurlijk niet, want nee. de wijziging gaat langzaam. Kijk, en wat je dan kan doen is die extra inkomsten die verhuurders dan krijgen, die mogen ze niet zelf houden, die gaan we inzetten voor een woontoeslag, dus mensen met lage inkomens, dat die ook fatsoenlijk uh, kunnen wonen, Oef. zowel huren als kopen. Dat is wel heel ingewikkeld. Nee, dat is niet zo ingewikkeld. We hebben nu al zo'n systeem voor huurders. Dat kan je ook voor kopers maken. Dat is even puzzelen, maar het is niet zo ingewikkeld. En het tweede wat je moet doen, is zeggen die extra huurinkomsten, die mag je niet in je zak stoppen, corporatie. Maar dan moet je extra nieuwbouwen, extra huizen voor bouwen of die huizen verduurzamen. Dus energetisch beter maken. En dan zien we dat in gebieden waar een tekort aan woningen is, dat we sneller een evenwicht krijgen. Dus ons plan zorgt ervoor dat die hele doorstroming weer op gang komt. En dat mensen eigenlijk kunnen wonen waar ze willen wonen. Want wat is de reden dat de corporaties, zolang dit nog niet is ingevoerd. toch niet nu al beginnen met goedkope sociale huurwoningen te bouwen? Nou, dat kunnen ze niet betalen. Corporaties die, uh, hebben nu al jarenlang te maken met het inflatievolgende huurbeleid. Dat betekent dat de huur niet meer dan de inflatie omhoog mag. Maar ze hebben toch ook enorme reserves in kast? Daar kan je toch wel ja, een paar gebouwen moet je gaan van lenen, neerzetten? Ze hebben ook schulden. De corporatiesector heeft, ik denk, voor 200 miljard bezit. En voor 85 miljard aan schuld. En daar moet je rente over betalen. Dus je kan niet onbeperkt lenen. Je kunt zien wat er bij Vestiaal gebeurd is. Die hebben veel gebouwd. Die hebben eigenlijk nauwelijks woningen verkocht. Veel geld geleend. Dat afgedekt met allerlei hele ingewikkelde derivatenconstructies. En dan gaat het dus fout. Dus daar moet je enorm mee uitkijken. Goed, en als dat plan van u nou niet door het komend kabinet, welk kabinet het ook wordt, wordt overgenomen. Wat is dan de eerste stap die je kan zetten om toch mevrouw Breed te helpen en, en al die anderen? Dat is een huursombenadering waar we al langer over spreken met de woonbond. Dat je dus op een andere manier de huren gaat verhogen. Woningen die al duur zijn in vergelijking tot de kwaliteit, die ga je wat minder uh, snel in de huur omhoog brengen. En woningen die goedkoop zijn, die ga je wat sneller in de huur omhoog brengen. Waardoor mensen ook... ...geprikkeld worden om te verhuizen en niet gestimuleerd worden om te blijven zitten. En dat dan, denkt de u dat er, dan denkt u dat er wel genoeg woningen vrijkomen voor al die zoekenden? Nee, op dit moment is dat volstrekt onmogelijk. Je zult in uh, gebieden waar te weinig woningen zijn... ...dat is bijna de hele Randstad behalve Rotterdam... ...maar het is ook in steden als Arnhem en Den Bosch en Utrecht... ...daar zul je woningen bij moeten bouwen, want er is veel meer vraag dan er aanbod is. Dus Dat zul je sowieso moeten doen. En iets wat natuurlijk in 25, 30 jaar vast is gelopen. Dat kun je niet Dat even los je in twee ook niet zomaar repareren. Daar heb je toch wel een aantal jaren voor nodig. Met uw plannen liggen in ieder geval klaar. Uh, het wordt verkiezingstijd. Daarna zien wij wat ermee gaat gebeuren. Meneer Kallon, dank in ieder geval voor uw uh, to toelichting bij dit uh, probleem. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Uit premier Tony Blair moest vandaag getuigen voor de Lievensen-commissie. Die onderzoekt het afluisterschandaal rond de Britse krant News of the World. Zo meer. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is wat drukker geworden op de wegen rond Utrecht, maar echte problemen zijn er niet. De file met de meeste vertraging staat op de N59 vanuit Zeeland... tussen Seroskerken en Zierikzee, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Dan naar Parijs, daar wordt gespeeld in de eerste ronde van Roland Garros. Mark Brasser, wij hoorden een half uurtje geleden dat de nummer 1 bij de mannen Djokovic op de baan staat. Staat hij er nog steeds? Hij staat daar inderdaad nog steeds. Uh, lachend, breed uitlachend staat hij handtekeningen uit te delen... Aan, aan, aan de vele fans, aan de kinderen op coeur Philippe Chatrier hier op Roland Garros. Ja, en dat kan maar één ding betekenen dat Novak Djokovic gewonnen heeft. Dat heeft hij inderdaad gedaan. En uh, ja, indrukwekkend toch wel. Uh, hij, is, uh, ja, hij mag tevreden zijn, zeker als je ziet zijn, zijn rapport... zijn cijfers van deze wedstrijd. Zijn service liep goed, weinig fouten gemaakt, veel winners. En belangrijker nog, hij heeft hij in deze eerste ronde heeft hij niet heel veel energie... Speelt. Hij is lekker uh, getest in die, eerste, in die eerste partij. Vooral in die eerste set tegen, uh, tegen de Italiaan Potito Staracci. Die eerste set een tiebreak. Nou, in die tiebreak, dat zien we wel vaker bij de toppers. Ja, hij lifte niet zijn niveau. liften lifte uh, naar een hoger level. Hij won die tiebreak. Ja, en daarmee was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. 6-3 in de tweede set voor Novak Djokovic. En de Serviër pakte de derde set met, uh, met 6-1. Ja, weinig uh, zweetdruppeltjes verspeeld. Dus uh, Djokovic een lekkere eerste ronde partij voor hem. Uh, breed uitlachend uh, staat hij nog altijd op de baan. Hij is uh, zeer te en hij heeft alle reden om tevreden te zijn. En dus nadat eerder Roger Federer doorging vandaag. Hij won van de Tobias Kamke, de Duitser, ook in drie sets. Is dus nu ook Novak Djokovic eenvoudig door naar de volgende ronde. Ik heb het al een keer gezegd, de twee kunnen elkaar ontmoeten in de halve finale. We hopen dat dat, hopen dat, dat ook gebeurt. Federer dus door tegen Kamke. En nu ook Novak Djokovic overtuigend door naar de tweede ronde hier op Roland Garros. Mark Brasser. In Rotterdam loopt de 21ste editie van de Ropa Run op zijn eind. Lopers gaan in Estavette van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. En met die prestatie willen ze geld ophalen... voor de kankerbestrijding, voor de zorg van mensen met kanker. Colette van Nuenen staat bij de finish in Rotterdam. Colette, uh, merk je iets bij lopers van het feit... dat ze het niet, uh, niet alleen voor zichzelf doen? Wat voor verhalen hoor jij? Ja, dat merk je zeker. Ja. Het is eigenlijk iedereen die ik spreek... Die heeft wel een verhaal. Eigenlijk iedereen kent wel iemand uh, die kanker heeft of overleden is aan kanker. En dat geeft toch een extra dimensie uh, aan het lopen. Ja, die mensen blijven niet op me wachten, dus ik heb, uh, ik heb niet per se iemand voor je paraat. Maar ik kan wel eens even kijken bij de mensen die nu zijn binnengekomen, of het voor hun ook uh, geldt. Goedemiddag meneer, hartelijk gefeliciteerd, goed gedaan. Dankjewel, dankjewel. Ja. ja, het was wel een barre tocht. Was het bar, ja? Ja, het was ontzettend warm natuurlijk onderweg. Dus dat maakt het wel extra zwaar. Heeft het voor u nou iets een speciale lading dat u ook voor het goede doel de zorg voor kankerpatiënten loopt? Ja, het is een speciale lading natuurlijk, omdat ook uh, vaak dichtbij in de familie ook uh, dat soort dingen gebeuren, waar je denkt van, ja, dat moet wel wat gebeuren. En vandaar dat je dus met extra veel uh, ja, overtuiging dit soort uh, acties ondersteunt. Wat is er een voorbeeld wat u in uw hoofd heeft van ja diegene die ken ik en ik weet die zou er iets aan hebben als wij iets extra's voor hem konden kopen. Nou ja meestal is het toch wat kanker gerelateerd en dan denk je toch al gauw aan, aan, aan directe familieleden zoals mijn moeder. En dat vind ik toch wel uh, ja, waar je meteen aan denkt als je dit soort dingen doet. En dan denk je van ja er moet wat meer ondersteuning komen en uh, nog meer aan het, uh, dat soort kankerbestrijding. Want zij heeft kanker gehad. Wat zegt u? Zij heeft kanker ja. gehad. Ja, ja dat was al heel jong. 58 jaar leeftijd. En Ze heeft het niet overleefd? Nee. nee. Ja, dat blijkt uiteindelijk. Ja. Nu is het tijd voor een feestje. Ja, Ik ga u er Dankjewel. even niet meer over storen. Ja, dat is het, Lucelle. Elke keer als je iemand daarover aanspreekt. Natuurlijk, iedereen kent wel iemand. En hoe lang het ook geleden is. Hè? En hoe, het ook, uh, ja, hoe lang het ook geduurd heeft. zeg maar, Als het een slechte einde heeft gehad. En dat is natuurlijk toch nog heel vaak met kanker. Dan, uh, dan raakt dat mensen als je daarover begint. Ik zou, als er tijd is, nog even kunnen praten met uh, Henk van der Velden. Die gaat over de goede doelen. Ja, dat kan. Laat me maar even. Ja, dat kan. Meneer van der Velden, ja, u heeft ze hier allemaal binnen zien komen. Noemt u nou eens een paar doelen waarvan u zegt, ja, daar doen ze het hiervoor. Nou, een paar doelen waar we het voor doen, dat zijn van oudsherbekende doelen. Dat zijn bijvoorbeeld inloophuizen en hospices en uh, hoofduitkoelers.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 Uh, niet dat onderzoek of uh, dat soort dingen niet nodig zijn voor kanker. Natuurlijk is dat noodzakelijk. Maar daar zijn andere instanties voor. Daar is de overheid voor. En wij kiezen dus heel bewust voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten. Inderdaad, er zijn heel veel organisaties uh, die iets doen voor kankerpatiënten. Maar die zorg is toch, uh, toch iets anders. Uh, ik hoorde bijvoorbeeld zoiets eenvoudigs als een lekker zittende stoel. Die kan een uh, Daniel de noet kliniek niet aanschaffen. Nee, dat klopt. Uh, soms gaat het inderdaad om hele kleine dingen. Een gemakkelijk bed, een makkelijke stoel. Uh, stoelen bijvoorbeeld als mensen chemo krijgen, dat je, daar, dat je daar wat comfortabeler in kunt zitten. Ja, het zit vaak in die hele kleine dingen. En dat zijn ook zaken, inrichtingen voor inloophuizen. Dat, dat klopt, daar, daar investeren we in. En dat is, uh, dat is een dankbaar onderwerp, moet ik zeggen. Hartelijk bedankt. En ondertussen wordt er geklapt voor 10:49. Hartelijk gefeliciteerd. Goed gedaan, hoe gaat het? Ja, het gaat uitstekend. We hebben helemaal geen stierprime meer met al die publiek hier langs de weg. Uitstekend. Alle pijntjes vergeten. Ja, alle pijntjes zijn vergeten. Genieten gewoon. Hoe mooi jij, man. Wat zeg je? Hij wordt weer een beroemd. Net als Tas TV, nu de NOS. Ja, ja. En jij ook? Ik ook, ja. Dus Hoop dat het uitgezonden wordt. Nou, het is live, dus ik kan je beloven, het wordt uitgezonden. En jouw naam is? Ruud, Ruud van Lind. En hoeveel hebben jullie opgehaald? Eh, uh, Rinus, hoeveel hebben we op gehad? 35, 35. Kijk, nog een beroemdheid erbij. Rinus namelijk. Allemaal mensen die hebben gelopen de Europa run van Parijs of Hamburg naar Rotterdam. En een hoop geld opgehaald. Colette van Nune was dat, vanuit Rotterdam dus. Altijd en overal NRC lezen. Het kan. Nu een iPad bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 2195 per maand.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 Volgens toezichthouder CFV zet deze trend de komende jaren door. In de grote steden moeten mensen daarom soms tot wel 15 jaar op een huurwoning wachten. De tweede ronde van de Egyptische presidentsverkiezingen gaat definitief tussen de kandidaat van de moslimbroederschap, Mohamed Morsi, en oud-premier Shafiq. Shafiq was premier onder de verdreven president Mubarak en in de IJsselhaven in Rotterdam is vanochtend het lichaam gevonden... van de man die donderdag vermist raakte na een reddingsactie. De man van 35 sprong in het water... toen een jongen van 12 bij het zwemmen in moeilijkheden kwam. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Hiemstra. Zeemist heeft voor veel mensen een dagje strand verpest. Door de misten aan de kust zijn er ook grote temperatuurverschillen. 14 graden aan de kust en plaatselijk 27 graden in het binnenland.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 Donderdag en vrijdag is het waarschijnlijk maar een graad of 15. Vanaf donderdag neemt ook de kans op een bui toe. ANUB Verkeersinformatie. Het is nu vooral druk op de wegen in Flevoland en vanuit Zeeland. Op de A28 Zwolle richting Utrecht... staat ook file tussen de Afgedermelo en Strand Nulde 4 kilometer. A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom... tussen Rilland en Hoger Heide 6 kilometer langzaam rijden.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 Een Amerikaanse drone, een onbemand vliegtuigje... doden vandaag acht mensen in Pakistan, militanten volgens Amerika. Het is de vierde aanval in vijf dagen tijd... op het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. En die toename van het aantal aanvallen met die vliegtuigjes is opvallend. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, vier keer in vijf dagen tijd... dat kan je volgens mij bijna wel een offensief noemen. Ja, het regent daar echt op het moment. Hè. Bijna dagelijks de afgelopen week komt er zo'n raket neer in het grensgebied... tussen Pakistan en Afghanistan. Als je dat vergelijkt met de normale frequentie van die aanvallen... meestal één, soms twee in de week. He, en dan uh, blijft dat toch steeds zo'n onzichtbare oorlogsdaad eigenlijk. Hè. Er komt zo'n raket neer, er wordt gemeld dat er waarschijnlijk een paar militanten zijn gedood. Dat is door niemand te checken, uh, vaak ook niet door journalisten. En dan wordt het weer stil. Nu dus, acht doden, eerder deze week ook steeds vier, zes, acht doden tegelijk. De Amerikanen denken het zich blijkbaar nu te kunnen veroorloven. In de enorme spanningen met Pakistan om de zaak even uh, tijdelijk op te schroeven, ja. Ja, want waarom kunnen ze uh, het zich nu veroorloven? Nou ja, dat is een interessante vraag. Hè? Het moment is vooral interessant. Het gaat natuurlijk allemaal om de spanning uh, met Pakistan. Vorige week heeft minister Clinton gesproken met president Zardari van Pakistan in Chicago tijdens de NAVO-top daar. En dat is uh, sowieso al ongewoon. Hè? Die twee landen hebben verschrikkelijke ruzie met elkaar sinds eind vorig jaar. De Amerikanen... In de nacht per ongeluk een Pakistanse grenspost beschoten. Er kwamen toen 24 Pakistanse militairen om. En daar is nooit excuses voor gekomen van president Obama. De Pakistanen zijn er verschrikkelijk kwaad over. Die hebben als reactie daarop de aanvoerroutes voor de oorlog in Afghanistan volledig dichtgegooid. En dus hun verzet tegen die drone-aanvallen echt flink verhevigd. Dus dat programma stond op een laag pitje de laatste maanden. Uh, ja, stond dus. Want blijkbaar is daar vorige week in Chicago iets gebeurd. Een deal, een diplomatiek kunstwerkje. We weten het niet uh, waar we uit kunnen afleiden. Ook dat er toch beweging zit in die vastgerotte, vastgeroeste relatie tussen Amerika en Pakistan op dit moment. Nou, en dus nu vier aanvallen in vijf dagen. Op Wat voor manier verantwoordt Amerika zich daarvoor? Waarom doen ze dit? Ja... Uh, ze verantwoorden zich steeds meer. Hè. Dat is vooral interessant. Ze zeggen natuurlijk bij verdediging: dit is zelfverdediging hè, tegen militanten die Amerikaanse troepen aanvallen in Afghanistan over de grens. En er is niets, zeggen de Amerikanen uh, in het internationaal recht. Uh, dat dit soort aanvallen uit zelfverdediging verbiedt. Dus ze zijn er daarom ook steeds opener over. Dat is wel echt interessant. De regering. ...van president Obama, die, die, die draagt dus steeds dat argument steeds meer uit. Hè. Uh, vroeger of eerder waren ze daar heel gesloten over. Ze zeggen nu steeds, het is ten eerste zelfverdediging... ...ten tweede, dit is ook echt een ethisch verantwoord middel. Hè. Je zou denken, uh, computergestuurd mensen neerschieten aan de andere kant van de wereld... ...klinkt niet heel ethisch. Nee. Maar ja, uh, Amerika zegt dat deze aanvallen, ja, dat ze juist preciezer zijn. Hè. Dat je beter onderzoek kan doen van tevoren... Uh, voordat je een doelwit bombardeert. Dus er is minder collateral damage, minder burgerslachtoffers. En daarmee is het een, ja, een schonere manier van oorlog voeren, redeneert de VS. Nou, het Pakistanse parlement heeft in meerderheid gezegd... dat de relatie met Amerika alleen nog vlot kan worden getrokken... als die drone-aanvallen echt helemaal stoppen. En, en daar in Pakistan is het allemaal echt niet meer uit te leggen. Dus er zit een hoop spanning. Maar wel een spanning die zich uh, ja, vooralsnog dus achter hele dikke schermen uh, voltrekt, Lucella. Lucas Waagmeester was dat over de situatie in Pakistan. Dan gaan wij naar Syrië. 104 mensen zijn daar omgekomen, onder wie 34 vrouwen en zeker 49 kinderen. En dat is gebeurd in de stad Hula. De beelden daarvan zijn gruwelijk. Ze hebben ook de VN-veiligheidsraad ertoe aangezet het geweld in Syrië unaniem te veroordelen. Op de grond in Syrië zelf gaan inmiddels steeds meer verhalen... over wie de slachtpartij zou hebben aangericht. Maurits Berger is hoogleraar islam in het hedendaagse Westen... aan de Universiteit Leiden en heeft ook enige tijd in Syrië gewoond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want het staat niet vast hè, dat dit het werk van het leger is geweest in de stad Hula. Nee, en het vervelende is dat inmiddels het aantal... Uh... Spelers op het, uh, dit, dit, nou ja, dit letterlijk, dit strijdtoneel alleen maar groter is geworden. Want je hebt niet alleen maar de regeringstroepen van Assad en de oppositie. Nee, precies. Dat, nou, je, je hebt de regeringstroepen, maar inmiddels uh, Assad, die is ook de baas over uh, een groot aantal geheime diensten, waarvan. Uh, ja, Er echt wel een mogelijkheid bestaat dat de een wat harder gaat rennen dan de ander of gewoon zijn eigen plan trekt. Want uh, ze werken allemaal onafhankelijk van elkaar. Dus het zou een, een onderdeel kunnen zijn of een van de geheime diensten kunnen zijn die dit heeft gedaan. Um, binnen de geheime diensten beginnen er ook steeds meer verhalen rond te gaan over de Shabiba. Dus dat zijn jongere paramilitaire jongere clubjes die ook worden ingezet om uh, mee te, uh, te knokken. De oppositie zelf is ook verdeeld. Er lopen ook allemaal verschillende uh, groeperingen rond. Wat ook kan gebeuren, of wat, wat, wat, wat ook kan voorstellen... met name omdat dit soort, uh, in Hula het is op het platteland... daar heb je heel veel... Uh... Ja, toch nog wel oude vendetta's die daar spelen. En die nu meer de kans krijgen om, om dan eindelijk eens uitgevoerd te worden. Het eigen recht kan zijn, uh, kan zijn eigen loop gaan krijgen. En vendetta's dan tussen wie? Tussen families? Families en clans. Dus dat is niet een familie van uh, twee personen aan de ene kant en drie aan de andere kant. is zijn echt clans. Gewoon grote, uh, hele grote extended families, zoals dat zo mooi heet. Ja. Uh, dus dat... dat Meedoen. En dan krijg je nog de, de invloeden van buitenaf. We hebben al bericht gekregen dat er uh, jihadis onder de vlag van Al-Qaeda... Uh, de grens over zijn gegaan, aangetrokken door deze nieuwe bron van geweld. Dat ze daar een uh, steentje aan kunnen bijdragen. En waar ik persoonlijk heel erg bang voor ben... is er nog weer een andere mogelijkheid. Is dat er uh, landen buiten Syrië hun eigen strijd binnen Syrië willen gaan uitvechten. Ik denk aan landen als Saudi-Arabië of Iran. En die dan clubjes gaan betalen... ...voorzien van wapens binnen Syrië. En wat kan daar het nut dan van zijn voor bijvoorbeeld Saoedi-Arabië? Wat, wat het nut kan zijn van om, om dan binnen Syrië ja. dat soort strijd te gaan voeren... Ja. ...is dat ze um, een enorme appel te schillen hebben met uh, Iran. En, als ze, en Iran heeft een enorme vinger in de pap in Syrië... ...en Hezbollah in Libanon. Dus als ze Iran daar kunnen raken, zouden ze dat graag doen. En, en, en zouden ze dat doen met een aanval op zo'n plattelandsgemeente als uh, Oela? Nee, in, hoe, nee, nee dit, dit, dit is een ander fenomeen. Want u vroeg dan, wie, wie zijn er allemaal, wie zou dit allemaal ja. kunnen doen? Ja. Dus er, zijn, er is een heel scala aan, aan mogelijkheden. Hè? Dus het, het klassieke verhaal nu van er is een oppositie en er is een, er is een regime, dat speelt niet meer. Dus er zijn hele, hele andere mogelijkheden. Ik denk zelf, meest voor, ja, voor de hand liggende, ik, ik, ik vermoed dat er een, een, een, een, een geheime dienst is losgegaan. Dat was bij...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 Als, als je in de, uh, het perspectief van het regime neemt, dan is dit één grote op opstand die hij speelt. Uh, die alles doet wat ze willen. Uh, of alles of het in hun vermogen ligt om het regime in een, in een uh, uh, slecht daglicht te stellen. Die zullen ze ook bereid zijn om burgerslachtoffers te maken. Het destabiliseert het hele land. En dan moet je met alle middelen die je hebt, moet je dat met wortstroomtak uitroeien. Dat is vanuit het regime gezien of vanuit het aantal van die geheime diensten gezien... is dat uh, uh, de grote taak waar ze voor staan. En daar heeft Assad dus niet altijd grip op? Ik vermoed eigenlijk dat hij... Uh, uh, nee. Uh, nou ja, kijk, Het interessante is, ik, ik weet zelf ook van, van, toen ik daar nog woonde... en mensen die te maken hadden met de geheime dienst, dat je soms op één dag of twee dagen een aantal geheime diensten... Te, uh, na elkaar vertegenwoordigen ze van op de stoep kon krijgen... allemaal met dezelfde vraag. Ze dus, zeggen, ja, maar weten jullie dat niet van elkaar? Nee, dat weten ze niet. Dus, het, ze zijn ook zo ingericht dat ze onafhankelijk van elkaar opereren. Ja, denk, denkt u dat dit ooit zal worden opgehelderd, wie dit nou heeft gedaan? Ik bedoel, dat hoop je natuurlijk, maar ze zit dat erin... Nee, dat weet ik niet. Ik, ik, ik denk het vervenen uh, van een, een, een land als Syrië... waar uh, dat zo lang verstoken is geweest van informatie... dat uh, het geruchtencircuit op volle toeren draait... en we dus ook vooral alleen maar de geruchten uh, zullen horen... en dat de waarheid erin zal verzuipen. En uh, zoals u zegt, het is een ongelooflijk ingewikkeld speelveld geworden. Steeds meer eigenlijk. Maurits Berger, dat is een, een treurige constatering over Syrië. Ik dank u voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Dan gaan we naar tennis. Twee weken geleden leek het tennisseizoen erop te zitten voor Michaela Krajicek. Zij moest een knieoperatie ondergaan en het herstel zou maanden kosten. Toen bleek bij die kijkoperatie dat er toch weinig aan de hand was. Ze was opgelucht en kon toch meedoen aan Roland Garros. Maar goed, dat bleef beperkt tot de eerste ronde. Ze is uitgeschakeld door de Kroatische Martic. Door die nederlaag komen ook de Olympische ambities van Krajicek onder druk te staan. Ik heb er echt alles voor gedaan. Ik ben elf dagen geleden geopereerd en uh, ik, uh, <laughs> ik kon gewoon niks meer doen dan dat ik nu heb gedaan. En uh, ja, ik kan alleen met een, uh, ja, een tevreden gevoel uh, weer naar huis. Dus. Maar je zegt het al, elf dagen geleden operatie. Je staat nu een dag of vier, vijf op de baan. Uh, voor een Grand Slam wedstrijd is het gewoon te weinig? Ja, het is inderdaad, ik heb natuurlijk niet uh, lang genoeg getraind, maar um, ja, de afgelopen paar dagen heb ik toch al twee uh, à drie uur op de baan gestaan. Dus uh, ja, maar ja, tuurlijk uh, voor een grensheim is dat niet de ideaalste preparatie. Natuurlijk uh, het is het beter om uh, wat, uh, wat wedstrijden, wat toernooien te spelen, maar uh, zoals ik zeg, ik heb gewoon gedaan wat ik kon doen. En, uh, yeah. Uh, hoe teleurgesteld ben je nu uiteindelijk dat je... Ja, die Olympische missie ligt in ieder geval niet meer in je handen. Je hebt eventueel nog kans op zo'n wildcard. Het KNLTB moet waarschijnlijk voor je gaan lobbyen om dat uh, binnen te gaan halen. Of in ieder geval het NOC-NSF. Uh, maar hoe teleurgesteld ben je nu dat je dat niet meer in eigen hand hebt. En misschien moet weer gaan missen. Ja, kijk, ik vind het uh, heel erg jammer omdat ze toch... Ja... Weet je, ik heb uh, vorige Olympische Spelen heb ik me gewoon geconceerd en toen lukte het net niet. En ja, deze Olympische Spelen, ik had, uh, het jaar was zo goed begonnen voor me. Dus ik dacht, nou dat haal ik echt uh, zonder problemen eigenlijk om heel erg te zijn. Omdat ik gewoon geen punten verdedigd had, bijna tot de US Open heb ik nog steeds niet. Maar ja, um, ja maar helaas mijn gezondheid uh, liet het gewoon niet toe. En uh, ja, zoals ik al zeg, ik heb het hier gewoon geprobeerd echt als laatste, laatste mogelijkheid. Ja, helaas. Tot slot, uh, waren de meiden niet verrast om jou uh, uiteindelijk in de locker room te zien hier in Parijs? Ja, de, de meiden die dit wel wisten, die waren wel inderdaad verrast. En uh, keken ook echt me aan en me aan mijn benen of dat alles oké okay was. Maar ja, natuurlijk, kijk, uh, ik denk dat ze toch gunnen om het weer terug te zien, gelijk zo snel. Maar ja, er waren wel uh, inderdaad wel wat gezichten. Geen kans gemist op 5-5 in die tweede set. Dat je toch nog dacht van, misschien ga ik deze partij er of niet, uh, uitslepen. Kijk, ik had echt mijn best gedaan, ook op 5-3. Ik ging er gewoon voor, ook met mijn returns en alles. En, uh, ja, maar zoals ik zeg, weet je, ik was ook in uh, rallies uh, soms gewoon niet steady genoeg. Maar dat komt natuurlijk omdat ik gewoon niet genoeg wedstrijd mijn gewoon, uh, trainingsuren achter, achter me heb. Je kan jezelf niet verwijten? Nou, ik denk op dit moment niet. Ik ben ik, niet dat ik tevreden ben, maar kijk, ik ga met een gevoel van, ja, ik heb er gewoon alles voor gedaan naar huis toe. Dus. Domenico Crescito gaat niet met Italië naar het EK voetbal. De verdediger is buiten de selectie gelaten om zich te verdedigen tegen aantijgingen van omkoping. Zo dadelijk meer. Verkeersinformatie, Tweede Pinksterdag. Wijnand Zwaan, hoe staat het ervoor? Zeeland loopt leeg. Dat zien we nu op de A58 vanuit Vlissingen. Bij Hogerheide staat 6 kilometer file. De N59 loopt ook vol vanuit Zierikzee. Bij Zierikzee 4 kilometer. En het evenement opwekking heeft in ieder geval files veroorzaakt. In Flevoland op de N301 richting Barneveld. Tussen de Gooiseweg en de aansluiting met de A28. 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Met Lucella Carasso. Italië zal het op het EK dus moeten doen zonder Domenico Crescito. Hij is samen met 18 anderen gearresteerd als verdachte... in een groot omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, het Italiaanse elftal moet het zonder Crescito doen. Waar wordt hij van verdacht? Hij wordt verdacht van uh, sportieve fraude, heet dat, en samenzwering. Dus eigenlijk het beïnvloeden van wedstrijdresultaten in het voordeel van uh, mensen die weddenschappen uitoefenen op wedstrijden. Hij is overigens nog niet gearresteerd. Hij is wel verbannen uit de trainingskamp. En er loopt een onderzoek tegen hem. Ja, en wie zijn die andere verdachten? Ja, dat zijn een uh, aantal belangrijke spelers. Zit er tussen bijvoorbeeld Stefano Mauri... dat is de aanvoerder van Lazio Roma. En ook voormalig Genua middenvelder Omar Milanetto is gearresteerd. Dat zijn twee spelers uit de Serie A... Ook de coach van Juventus, Antonio Conte, wordt verdacht, maar dan al in zijn hoedanigheid als coach van Siena eerder. In totaal zijn er 30 huizen doorzocht in Italië. Er zijn spelers eh, onder huisarrest gezet, trainers en voetbalbestuurders. En ze zijn dus ook langs geweest bij het trainingskamp hè, van de voorselectie voor het EK. Wat denk je, wat, wat voor invloed zal dit op de ploeg hebben? Ja, je kunt je misschien nog herinneren dat in 2006... Uh, er ook een groot voetbalschandaal was in Italië. Dat ging toen rondom Juventus en het beïnvloeden ook... Uh, van uh, wedstrijdresultaten door omkoping van scheidsrechters. Toen was er ook grote stress in de trainingskamp. In Italië zelf had iedereen het vertrouwen in voetbal verloren... omdat uh, dus de, de wedstrijden leken te worden gekocht. Uh, geen aandacht voor Italië. en nou, Ze kwamen de eerste ronde door en ineens ging het zo goed en was men zo gefocust om het tegendeel te bewijzen... dat ze eerlijk en goed konden voetballen, dat ze wereldkampioen werden. Nu is de spanning ook weer enorm in het kleedhok. Dus wie weet dat justitie nog een, een bijdrage kan leveren... aan het motiveren van de Italiaanse internationals ze op deze zouden, manier. Ze zouden het toch niet in scène hebben gezet, Bas? Je zou het bijna gaan geloven, <laughs> alles is mogelijk in Italië. En, en die Criscito, missen ze daar iemand aan in de verdediging? Wordt daar een groot gat mee in de verdediging geschoten dat hij er niet is? Nou, je moet je voorstellen dat het de voorselecties waren. In feite moest de, de echte kernselectie moest nog worden vastgesteld. Um, dus dat, uh, dat, dat uh, moest de coach in feite nog beslissen. Of dat hij ook daadwerkelijk zou worden opgesteld. Hij, uh, hij zou eerst uh, nog door die, bij de groep van 23 moeten komen. En daarna wordt het dan nog kleiner. Kortom, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Oké, okay, nou, er zijn in ieder geval nog genoeg spelers over daar voor het EK. En zoals je zei, wie weet hebben ze er nog wat aan qua motivering. Dank je wel, Bas Mesters. In totaal 15.000 mensen stapten vanochtend op de fiets in Bolzwart. Want zij doen mee aan de Elfstedentocht van 240 kilometer. Sommigen hebben er hard voor getraind, anderen wat minder. En voor iedereen was het warm. Goed water hier. Alsjeblieft, bedankt. succes. Bedankt. Dat was nodig met dit weer, hè? Ja, zeker. We moeten goed blijven drinken. Anders drogen ze uit en dan gaat het helemaal fout. Een beetje water. Dag meneer, gaat het nog een beetje? Dat gaat nog heel goed, man. Je ziet er dan wel verhitter uit. Ja, want is we de warmte, dan kan je er niks aan doen. Maar is het te warm? Uh, voor mij wel. Ik ben liever iemand die uh, rond de 18 graden lekker fietsen. En uh, niet met dit weer, dat is voor mij te warm. Hoe gaat het met u? Prima, dank u. 140 zitten erop, hè? Ja, ja. nog 100. Het schijnt nog een uh, mooi 100 te zijn, dus uh, mooi weer. Ik ga niet meer stuk, hè? Valt het mee ja. of valt het tegen? Ja. Tot nu toe valt het mee. Heeft u man eens eerder gereden? Nee, dat is de eerste keer. Heb u getraind? Nee, ja. Ik, ik ga de ja, absoluut. Ik heb zelfs mensen gesproken die vorige week pas voor het eerst 150 kilometer reden. Oh nee, dat doe ik niet. Nee, je moet wel daarop voorbereid zijn hoor. Je het. Voor een... Begant, ik doe het! mooi, ik, ik ben die zelf hopelijk. Hoi, klasse! Zie ik het nou goed, gaat daar iemand op een gewone fiets ja. mee? Ja hoor, ja, dat doen we wel meerdere met gewone fietsen en een beetje carnaval. Vaak zijn dat ook degenen die helaas niet met helm op fietsen, want dat verplichten we wel. Maar goed, dat zijn ja, op gewoon normale fietsen dat ze meedoen. Stefan Rekker, u bent de voorzitter van de Friese Elfstede Rijwieltocht. ste editie, of niet helemaal de 100, maar honderd jaar geleden is het begonnen. Klopt. En hoeveelste is het op rij? Dit is uh, de 79ste keer. In de oorlog is je niet gehouden. En uh, tijdens de mkz-crisis niet. Dus de uh, 79ste editie in het honderdste jaar. En dan dit soort weer erbij. Dat is toch een cadeautje hè? Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Het uh, gun je al die fietsers. Maar trouwens ook de vrijwilligers. Vorig jaar was het een erg natte editie. Dus ik ben blij dat we eindelijk weer eens mooi weer hebben. Hoe gaat het er nu toe? Ja, het gaat uh, redelijk goed. Uh, ze zijn natuurlijk snel. De wind is gunstig. Het weer is goed. Dus ik denk dat uh, in, de, in de laatste groepen dat die het laatste stukje nog wel zwaar krijgen door de hitte. Dus uh, we blijven er ook op hameren. Drink voldoende, eet voldoende. Want uh, ja, dat, dat helpt dan toch. Want wat is de ervaring van andere jaren? Zijn er veel uitvallers onder die 15.000 deelnemers? Nou, ik verwacht vandaag toch een stuk minder uitvallers. Vorig jaar hadden we toch aanzienlijk meer door het hele slechte weer. Maar ik verwacht dat er... Ja, ze zijn hier al erg vroeg. Dus ik verwacht dat er vandaag niet zoveel mensen gaan uitvallen. Wat mij nu zo verbaast. Ik was hier een paar maanden geleden ook toen het rondzong. De Elfstedentocht gaat misschien uh, door. Uh, nou, toen was heel Nederland er. Uh, alle media waren er. Nou, Dit is een Elfstedentocht die elk jaar is. Heel veel mensen op de been brengt. En er is nauwelijks aandacht voor. Nou, nee, er is genoeg aandacht voor. Ik, uh... Maar een stuk minder dan, dan ja, voor de Ja, een stuk minder. Dat heeft gewoon een internationale uitslag, v Nog veel meer dan wij hebben natuurlijk. Het zijn uh, twee verschillende toertochten. Dus dat kun je ook niet met elkaar vergelijken. Dat uh, speelt uh... u niet? Nee hoor, absoluut niet. Ik, ik had gehoopt dat hij weer eens Ze komen op een schaats. Het is alleen maar goed voor de Friese economie en voor Nederland. Dus uh, nee hoor, dat is mij wel mogen komen. Heel graag zelf. Nee, nee, dat wij ja, Bij ons is natuurlijk wat minder bijzonder. Omdat hij elk jaar is. Maar goed, uh, we genieten er niet minder van. Dat was uh, Karin Alberts. De fiets toch dus de elfsteden toch op de fiets. Ze genieten ervan. Het NOS Radio in Journaal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Aardig nieuws op de site van de volkskant. Vandaag. Diederik Samsom had volgens zijn eigen schema pas over twee jaar leider van de PvdA moeten worden. In 2008 legde hij het af tegen Mariette Hamer. En Daarna bereidde hij zich uitgebreid voor om de functie in 2014 wel binnen te halen. Zo ging hij een paar keer op bezoek bij de grotere regionale afdelingen van de PvdA... om daar toespraken te houden. En hij werd ook straatscoach, zoals we weten. Samson zegt ook dat hij vaak geprobeerd heeft om Job Cohen te helpen. Die stond volgens hem in de debatten te schutteren door een gebrek aan feitenkennis. De website FC Update. Die blikt vooruit op het EK-voetbal met Hans van Breukelen... de keeper van het kampioenselftal in 1988. En die is positief over de kansen voor Nederland. Ik ben ervan overtuigd, eerlijk gezegd... dat als Van Marwijk met zijn mannen in zo'nzelfde mood kunnen komen... zo'nzelfde stemming als in Zuid-Afrika twee jaar geleden... dan kunnen we weer heel ver komen. En dan wordt het ineens echt interessant. Van Breukelen zegt dat Wesley Sneijder het misschien erg goed gaat doen. Juist door zijn blessures. Want daardoor heeft hij goed kunnen uitrusten. Kijk maar naar Marco van Basten, zegt Van Breukelen. Die scoorde ook, na zijn blessure. Afschoon Marco in eerste instantie, uh, na de eerste wedstrijd, dacht ik ga lekker naar huis. Want de bonsroots gaat me niet gebruiken. En uh, toen is er een gesprek geweest tussen hem en, uh, en Michels. En, en, en toen weet ik nog dat niet gezegd. Marco, ik kan je niks beloven, maar ik zou je nodig hebben. En toen is hij gebleven. heeft dus zijn persoonlijk belang ondergeschikt gemaakt... aan teambelang. Nou ja, en we weten daarna wat er gebeurd is. Ja, het is maar goed dat hij gebleven is dus. Want uiteindelijk scoorde hij dus dat memorabele doelpunt... in de EK-wedstrijd tegen West-Duitsland. RTL Nieuws wilde vandaag mooie zomerse plaatjes schieten... van Nederlanders aan het strand. Maar helaas, een plotseling opkomende mist van zee... een zogenoemde zeevlam... maakt een eind aan de strandpret. Heb je net op je extra vrije dag een uur in een knoerdhete file gestaan? Blijkt het strand ineens gehuld in een dikke, koude mist. Het een beetje tegen. Ik bedoel, wij komen helemaal uit Enschede. En uh, ja, dan zit je vanaf 8 uur s ochtends in de auto. En dan kom je hier aan en dan is het uh, alleen maar mist. Ja, zo is langer rijden dan een uur trouwens. Radiozender 3FM zendt al drie dagen live uit vanaf Pinkpop in Landgraaf. En de Pinkpop maandag werd traditiegetrouw geopend door oprichter Jan Smeets. En ook dat was live te horen. Dus volg. Ik gewoon bij de dus ik had zo'n mooi moment, nu weet je daar nu spinkpop. Als je denkt, vergeet je vooral die in te smeuren. is hadden heel grote zonkracht vandaag. Geen open vuur. Ja, het is voor hem natuurlijk ook heel spannend. Zijn held Springsteen is er vanavond ook. Ik weet dat hij er ook helemaal gek van is. Kijk even naar je. En hier staat dat zijn de Meer dan 13.000 man. Dus we zijn weer officieel uitverkocht. Veel plezier en nu... staat in de tekst van tijden dat het uitverkocht is. Dat geeft allemaal niks hoor. Want pinkpop is niet uitverkocht, zeggen veel mensen... die nu op het terrein zijn. De foto's lijken dat te onderschrijven. Bij een van de hoofdacts, The Cure... was maar de helft van het veld gevuld met publiek. Ja, en ook de Limburgse zender L1 is op het festivalterrein aanwezig. Niet alleen verslag van carnaval dus. En die omroep zendt sommige optredens zelfs live uit. De Scandinavische kou. Wat we wel een keer noemen, Met dit weer. Mike Snow, zometeen Henk Hover. de heeft hele rare dingen ontdekt, backstage en frontstage, stage. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar er komt net helemaal opgewonden terug. Het gaat met piemels te maken. Nou, dat was een Henker. Zometeen meer hebben. Sorry, goed, kan je, je dat even vertalen, Martijn? Er liep een naakte iemand rond, geloof ik. Ah, oké, okay, goed, op Pinkpop. Goed, vanavond is dat Bruce Springsteen? Uh, ja, en daar verheugt iedereen zich op. Oké, okay, in ieder geval Jan Smeet, de directeur van het festival. Zo, na zes zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan bellen we nog een keer met Peter Verburg van de Kustwacht. We spraken hem even na half vijf toen hij vertelde... dat het kleine vliegtuigje vlakbij Rotterdam is gevonden. Vier inzittenden zijn nog in leven, maar zijn wel gewond... We gaan horen hoe die uh, operatie is verlopen... en kijken of hij weet hoe het met de inzittende gaat. Tot zo, na zessen, zijn we terug.